Boek 2 w e e 81, 81, 81. Adit a kan nul. Verleden tijd deel 1 Verleden tijd één. Kian schrijven. s c h r i j เข n ายเขดห่เขาเียนจดหมายหนึ่งฉบับเขียนจดหมายหฉบับ h ขาเขียนจดห e ายหนเขาเดหเขียนดาเขาียนดหานึ่งบดหมบับเขาเขีย e e ดหมายหน่าน เขาได้อ่านนิตยสารฉบับอยาันนิตยสารหนึ่งฉบับเขาอนึงเาได้อ่านหนบัาได้อ่านหนงบัสางเอสเด้อ่ายหนึ่งเขอ่าหันยัิงบ้อนึงเริ่ เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน h ขา nam หยิบบุหรีเขาได้หยิบนึเขาได้ยิบรีเได้หยิบหนึ่งชินเขาไ้่นมนา้หย่หนเขาไ้่มวา่เขาไ้อ่มว์เข่เ้บ่เขาได้บนนนนร Maar zij was trouw. Hij was ontrouw, maar zij was trouw. Kouki kiet, m a t h ze k i j a n Hij was l u i maar zij was ijverig. Hij was luw, maar zij was ijverig. Kaujon, m a t h ze ruikt. Hij was arm, maar zij was rijk. Hij was arm, maar zij was rijk. Hij had geen geld, maar schulden. Hij had geen geld, maar schulden. Hij had geen geluk, maar pech. เขาไม่ประสบความสาเร็จมีแต่ล้มเหลว h i าไม d geen s u จ c e s maar tegenslag hij had อ e e n succes maar t e g e ไม่เคอเขาไม่เคยพอใจมีแต่ไม่พอใจเ i า was n i ย t t ใ v r e d e n m ม a r ontevreden Hij was niet tevreden, maar ontevreden. Kauw kwam zoek, kwam mei mi mi te toek. Hij was niet gelukkig, maar ongelukkig. Hij was niet gelukkig, maar ongelukkig. Kauw kap kraai, mei miet mi mei miet. ben te ben Hij was niet sympathiek, maar onsympathiek. Hij was niet sympathiek, maar onsympathiek.